Uur. Dit is door Al Negens met het NOS-journaal. De Chinese jaar met 6,5% per jaar groeien. Onder meer door groei van de consumentenuitgaven. Dat zei premier Li Keqiang bij de opening van het Volkscongres, de jaarlijkse zitting van het Chinese parlement. Het gemiddelde inkomen moet in 2020 zijn verdubbeld ten opzichte van 2010. Om dat te bereiken moet de economie, die nu nog is gebaseerd op zware industrie en export, worden omgevormd tot een service-economie, zei de Chinese premier. Daarin moeten innovatie, high-tech en start-ups kernbegrippen zijn. In de Macedonische hoofdstad Skopje zijn rellen uitgebroken... tussen orthodox-christelijke Macedoniërs en etnisch Albanese die meestal moslim zijn. De ongeregeldheden begonnen naar aanleiding van de plaatsing van een 55 meter hoog kruis... wat door de etnisch Albanese als een provocatie wordt gezien. Het kruis is volgens lokale media een antwoord op de plaatsing van een grote adelaar... het symbool van Albanië. De Albanese hebben de bouwplaats bezet. Een honderden Macedoniërs probeerden de Albanese gisteravond te verdrijven. Een zelfstandige zonder personeel verdient gemiddeld 10% minder... dan iemand die in loondienst is. Volgens het CBS verdiende een ZZP'er in 2014... bruto gemiddeld bijna 32.000 euro... terwijl een werknemer bijna 36.000 euro kreeg. Het verschil was het grootst bij voltijders. Kunstenaars komen er vaak het slechtste af... Artsen, bedrijfskundigen en hoveniers doen het vaak financieel wel goed als zzp'er. In Den Bosch wordt rond deze tijd de naam bekendgemaakt van de nieuwe bisschop. Dat nieuws lekte gisteren al uit. Het wordt Gerard de Korte, nu nog bisschop van het bisdom Groningen-Leerwaarde. Hij is de opvolger van Anton Hurkmans. De Korte is 60 jaar en was onder meer pastoor en hulpbisschop bij de voormalige aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Simonis, voordat hij in 2008 bisschop van Groningen-Leerwaarde werd. Het weer kan soms nog mistig zijn, maar die mist verdwijnt geleidelijk. Verder blijft het bewolkt met in het oosten en zuidoosten misschien wat regen of natte sneeuw. Het wordt een graad of zeven vandaag. En morgen weinig verandering. De verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hawker van de ANWB.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 Ja, want als je de boulevard echt wil upgraden, zoals dat heet. echt helemaal op de schop wil gooien. dan kost dat handenvol geld. Er nou, zijn colleges opgevallen. Absoluut. Ja, ja. Ik weet het. Ja. Ik, weet het. Ja, ja. ik heb deze boulevard ook zien komen. <lacht> ja, in de tijd. Uh, ja, onder de toenmalige bur burgemeester. en dat is een buitenland. Ja, ja van nee, nee, Van Alphen. Van, van Alphen ja. nog? Nee. Uh, uh, hoe heet die nou met een M? Magielsen. Magielsen. Magielsen. Magielsen. Magielsen. Want die is toen samen met. Uh, ik kan me nog wel herinneren hoor. Uh, ik geloof dat het toen was Openbare werken. Zijn ze naar een aantal uh, badplaatsen op de wereld gegaan om te kijken. En dit was het voorbeeld van uh, San Rafael. Ja. Zijn ze zeker dit... in Knok geweest en zo. Dan. Allerlei <laughs> plaatsen zijn ze geweest. En, en dan kwam dit eruit. Ja, en San Rafael is een, uh, ja. een schattig plaatsje aan ja. de Middellandse Zee. Ja. Ja. En toevallig was ik daar een aantal keren geweest.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 Nou, ze zitten niet. in bakken. En is wel even het punt dat van zorg dat ja. die bakken ook bij uh, storm blijven staan. Maar er wordt allemaal naar gekeken. Okay. Ja. Ja. Uh, dat verhoogt wel natuurlijk kosten voor de gemeente. Wat verhoogt de kosten voor de gemeente? De Groenvoorziening uh, uh, zal toch wel het een en ander uh, daaraan moeten gaan doen. Nou, het een en ander kan uit het uh, budget van groen en. Het andere gaat uit het budget wat we hebben voor tijdelijke maatregelen op de ja, boulevard. Oké, okay, dat past ja. binnen datgene wat we al doen. Ja, ja wij hoeven de, uh, de raad niet om extra geld daarvoor oh, te vragen. Oké, okay. okay, dat, is, dat is heel mooi. Ja. Uh, de aanleg daarvan uh, ja. gebeurt door derden? Uh, wij doen bijna niks meer zelf. Nee. Wij doen niet zoveel zelf aan aanleg. En uh, in dit geval uh, is het even de afweging van gaan onze eigen medewerkers van groen doen of besteden we het uit? Ja.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 Maar ja, op een gegeven moment zal het toch alweer weer actueel worden om definitief wat te gaan doen aan het image uh, van zo'n. Nou, um, het klopt. Hè. Oorspronkelijk was het, het Middenboulevard dat was en hier het Watertorenplein. Ja. En ja. het Badhuisplein. Ja. Ja. En de Boulevard de Favoge en een stukje Barnaar. Ja. En de, de entree hè, richting ja. Ja. wat nu ja. entree heet, richting ja. het station. station. Ja. Ja.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 er zijn een aantal uh, ontwikkelingen die we in gedachten hebben, waar we binnenkort de raad van, uh, volgende week de raad oh. over gaan informeren. Ja. En uh, daarnaast loopt natuurlijk hè, met provinciale gelden, wat jij ja. aanhaalde, ja. Gerry, ja. loopt antreen. de allemaal. Ja. En dan hebben we het stukje boulevard. En ja. bijvoorbeeld uh, vorig jaar hebben er meerdere kiosken gestaan. Ja. En dan blijkt gewoon in contacten, dat doet uh, uh, collega Kuipers ja. met de ondernemers, van wat zijn nou op zich plekken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 Maar laten we zeggen, het Pellesplein ja. is één en ja. dan op het parkeerdek ja. Ja, van okay. Venemaplein, ja. hoe dat eruit gaat zien. Ja. Ja. We gaan ja, het allemaal zien, want beginnen die werkzaamheden binnenkort? Want het zou ja, seizoen komen. Ja, ja, zeker. zeker stond het behoorlijke druk op wat dat betreft. Okay. En er komt ook iets op het Dolphirama volgens mij. Hè? Ja, foto's, hele, hè? oude foto's ja, van ja, Zandvoort. Ja, de muur. Uh, ja. Ja, dit is een, het is want een moeilijke dat, muur. Ja. Ja, want, uh, ja, het God, staat we weten, allemaal, allemaal in, het, in, het, in het, de wind...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 Want het is natuurlijk best een opvallende muur. Absoluut, iedereen nou, je komt je er langs. Weet, ja, dus. Een aantal uh, Zandvoorters hebben uh, op zich hartstikke leuke schilderijen ja. gemaakt. Wat gebeurt daar Die er nu ook? hangen, die gaan uh, naar het museum. En oh, dan uh, kunnen degene die ze gemaakt hebben, kunnen ze daar dan uh, vragen van... Joh, mag ik mijn schilderij weer terug? Oh, leuk. Ja. Maar die ja. hebben er toch, nou, ik denk nee, vijf het, jaar. Ik denk het wel, ja. Vijf jaar ja, gehad. Ja. Ja. Ja, ja. ja. Leuk gezicht, vond ik het altijd wel. Liesbeth, nu wil je, uh, je toch te pakken hebben. Ja. Ja. <laughs> uh, <laughs> Parkeer, de parkeerservice die dit gaat doen. Ja. Mag ik daar nog wat over vragen? Maar natuurlijk, is dat mijn portefeuille. Ja, ja, daarom. Ja. Uh.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 Oké, okay. nou, ja, dus wat dat voor is techniek, civiele techniek Civiele techniek. Dat is een okay. afdeling. En uh, er is iemand die. Uh, Root sterk lekker oh. Die, uh, oh. die was ziet rondlopen. Nee. Die ja, ja, ook ja. Vaak als, uh, als verkeersregelaar is hij bezig. Nee. Maar die is specifiek bezig hier okay. met alle parkeerautomaten oh. in de gaten houden. Of ze allemaal goed. Ja, erken, of dat goed erken. gaat. Ja. En uh, dat, ja. zeg maar, de het contract met uh, parkeerswerfers houdt in. Ja dat uh, het aansturen... en dat moet gebeuren bij parkeermeters. Hè. Er gaat ontzettend veel digitaal ja. tegenwoordig. En ja. daarom hebben we ook allemaal nieuwe parkeermeters gekregen. Ja. Heerlijk. Op, ja, zeker dat op afstand veel Ik meer gezien me kan worden. Ik heb nog wat geërgerd aan die oude. Nou ja, als er weer eens kapot was. Ja, maar ook bijvoorbeeld... Uh, we houden een aantal muntautomaten... want er zijn er eenmaal mensen die graag die met munten we. willen ja, betalen. Ja, ja. Maar dan kun je op afstand zien... in hoeverre een meter gevuld is. Ja. ja. ja. Okay. ja. Nou, Dat Zelfen. is heel belangrijk, want... ja, als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 Dat, dat, zijn, dat, dat lijkt me fysiek wat lastig. Maar, uh, als we het nu gaan hebben over ambtelijke samenwerking... Zand... Nou, dan denk uh, ik dat we hier dan een we oude, even, oude... even niet over hebben. Nee, nee, nee, maar Gaat ik bedoel... je om. kan beter vanuit een kantoortje in Zandvoort... je handhavers op pad sturen... dan vanuit de Schalkwijk, lijkt me. Maar oké, okay, goed. Komen we nog als we met de burgemeester... Nou, ik, oh, ik, ja, dat, dat is, de, dat is nee, goed, maar kan ik kan wel even ja. heel concreet reageren... op wat u nu bedoelt. Bijvoorbeeld degene die voor ons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 Om het heel duidelijk te krijgen. De gemeente Zandvoort houdt zich direct bezig met hand, echte handhaving, Ja, zeker. Bekeuringen of wat dan ook. Ja. En alle andere beheerstaken zijn uitbesteed. Ja. Zo kun je het dat, op de de ja. in de In okay, de hoofdlijn is dan, dat. Dan is dat duidelijk. Ja. Goed, dat wilde ik graag weten daarover. Ja, ja en die dat parkeerservice, dat is een... Uh, wij zijn nu de... De 15e of de 16e gemeente ja. die zich erbij aansluit. Ja. Dat is een van oorsprong een gemeentelijk ja. Uh, ja. dienst geweest. Ja, deze wethouder mag dan ook dadelijk bestuurslid worden. Van, oh. Dat ben ik nu, geloof ik, oh, ja. met de ondertekening van het contract. Bestuurslid van de coöperatieve... Uh, want dat geldt voor iedere uh, ja. uh, gemeente. Die leeft uit een bestuurder. Okay. Ik wou nog even iets vragen over... Uh, we hebben nog meer boulevards. De, de Zuid- ja. en de Noordboulevard. Ja. Gebeurt daar ooit iets mee of zijn die in orde?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 En we vonden het ook leuk om over jouw eigen onderwerpen wat te horen. Wat grappig dat jullie denken echt dat uh, de burgemeester hier de trekker van is. Nee, nee, nee, nee, nee, oh. nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, over de, de ambtenarenverhuizingen <lacht> nee. en dergelijke. Oh, wat dat betreft, ja, natuurlijk. Ja, nou, dat tuurlijk. moeten we jou eigenlijk niet vragen. De <lacht> nee, de nee, burgemeester nee. vragen. Hij komt over twee weken. Dus nou, degene die uh, ambtelijke samenwerking, zeg ja. maar, in portefeuille heeft, dat is Gerard Kuipers. Ja, ja dat weet ja, ik. Die is kent alle ins en, en outs ja. en details ja. en, uh, maar we vragen graag de burgemeester over al die overkoepelende zaken. Ik kan het me helemaal ja. voorstellen. Ja. Okay. Ja. Goed, nogmaals bedankt dat je je vrije tijd hebt willen opofferen. Ja, bedankt je... dat jullie me deze oh, vraag okay. hebben gesteld. Goed, dankjewel. Ik heb hem al binnen zien komen: Rosenberg Trio, de Godfather. De de daar. Trom, zit daar. Nou zeg, dat is te veel heren. Kom. Nou, ik ben nou, maar een eenvoudige kaasboer. Dus, nou, uh, en wel belangrijk. Ja. Ho, ho, ja. ho en ja, belangrijk. zitten van de ondernemersvereniging Zand. En dat geeft je toch wel een zeker godvader. Uh, een echte ja. dankbare taak is dat. Ja. ja, Peter, ik zie het. Je God. straalt het uit. Nou. Nou. Nou. Ja, ja. Zijn er wat grijze haren bijgekomen, Peter? Uh, uh, alleen, maar. <laughs> alleen maar. En uh, op het moment dat ik naar de kapper ga... Uh,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 Dat is dat extra kosten dan? Dat dan zijn wel? extra kosten. Nee. Dat zijn extra ja. kosten. Maar het is een contract voor vijf jaar. En die kosten ja. kunnen we uh, uh, over die vijf jaar verdelen. Uitziele, ja. Ja. En uh, de kosten waren veel meer als wat uh, uh, we, we nu betalen. Ja. Want ik heb dus gezegd: van, moet je luisteren, de verlichting die we nu houden, hangt er al vijf jaar.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 Iedere voorzitter van een ondernemersvereniging voor zijn eigen club. Brandpachters, ja. horeca, ja, ja, OVZ. Ja. Ja. Voor commitment, voor draagvlak. Dus we moeten echt met een beren goed verhaal komen. Ook naar de mensen die zich nooit hebben verbonden aan een of andere club. En dat zijn er een heleboel in dit dorp. Ja, okay. En die zullen toch mee moeten betalen. Dus het commitment vanuit die groep zal, eh, staat hoog in het vaandel bij de mensen van het kernteam. Oké, okay, nou goed. mooi. Tot slot. Rij richting Grote krocht. Ja, ja is... het gaat weer omgedraaid worden. Ja. ja, is dat zo? Eerste eerst ja. vraag is... Ben je, ben je er ook van overtuigd dat dat tijdelijk is? Ik ben ervan overtuigd dat het tijdelijk is. Ze hadden het nooit gedaan vanuit de gemeente... als dit niet een uh, uh, uh, vaste situatie zou zijn. Dat is punt 1. Punt 2, ik ben er van overtuigd... samen met de ambtenaren die daarover gaan... verkeersambtenaren dan... dat als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 Door die 50 eurocent of ja, komt dat ja, nou door het ja, ja, omdraaien van de rijenrichting? Ja, ja, ja. Nou, mij hebben ze in ieder geval gelukkig gemaakt met die ja, 50 cent. Nou, ja, ja, dat ik begrijp ik. menig een denk ik. Ja, menig ja. En het is ook een uh, fantastische manier. Want van 2,50 naar 2,90 in de zomermaanden is voor.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 En ik denk medio september dat het... Uh, dit jaar? Uh, ja, ja, dit jaar. Oh. Ja, ja. En uh, als, ja, als het aan Aalweld ligt, uh, als het in juli kan doen, zijn het in juli ja, natuurlijk. Ja, het heeft te maken met de bouw, maar uh, het gaat heel snel. Okay. En uh, het zal zeker niet uh, langer duren dan september, zoals ik het in kan zien. Okay, dat Exacte datum weet ik nee, niet. Nee, maar dat maar niet, maar in ieder geval uh, in het jaar. najaar. Dat okay. we allemaal blij zijn als... Uh, ja, ja zeker weten. Ja. En ik moet eerlijk bekennen, als je het ziet zo, en uh, uh, ze bouwen... Dus Echt het is echt volgestekening. En natuurlijk, het is, het is compact. Het is groot. Maar ik vind de, uh, het gebruik van de, de steensoort die ze ja. gebruiken. En de en, uh, en de puntdak erop. En, de punt erop. Ja. en toch ja. meer het, het, het, geen het zandvoort. Het, geen blokkendoos. Nee. Het ziet er goed uit. Ik ja. kan niet anders zeggen. Peter, heel erg bedankt voor de bijpraten. Graag gedaan. Dank je wel. Okay. Okay. Fijne dag. Goed. Elvis Presley in The Ghetto.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 Ja, Elvis Presley in de ghetto. En, nou. nou, heeft het met het volgende Ik onderwerp te maken? Ik weet het niet maken. dan. Nee, nee, nee, nee hij is nee. te ver gezocht. Uh, bij ons is uh, Jennis Daniels. Uh, en uh, als voorzitter van de Zandvoort Bridge uh, Club...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 Heb je daar wel eens ooit iemand zien zitten? Nee, nee. Nu is het zo dat je van de horeca uit, de leestafel, dan ga je ontmoeten, dan staat daar een foutuil, Ja. Die kun jij niet eens in je huis plaatsen, zo groot. En de hoeveelheid tafels en strekkende meters waar niets is, die ja. worden niet benut. En verder heeft hij zo'n ramen. die ja, ramen aan de pleinzijde ja. zijn van die ruimte, van ja. de bieb. ja.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 Nou, dan zet je er honderd boeken neer. Ja. Ja, ja. Jennis, ik weet niet precies, en misschien weet jij het ook niet... maar je zegt de gemeente durft niet aan te pakken, de BIEB. Maar is het ook niet zo dat de gemeente gewoon een contract heeft met de BIEB... waar ze gewoon aan vastzitten? Ze kunnen niet anders. Nou, dan zou ik alles helemaal aan aarde bewegen... om te zeggen, bibliotheek, wij dwingen jullie op de knieën. Het spijt ons zeer. Ja, maar als je aan het contract gebonden zit, kan je kan nee, maar... je niet toch anders? openbreken?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 Goed, ik begrijp dat dat overleg nog niet diepgaand is. Maar de 24e zijn er wat toch lichtpuntjes om in de dezelfde. Ja, dat is de creatieve kant. En dat zal ik zeker aan meedoen. Ja. Om wat voor oplossing dan ook te zijn. En dan krijg je drie partijen, of gebruikers. Nee, dan, dan denk ik aan de mensen uit Pluspunt. Ik denk aan de vroegere Anbo, wat nu senior is. Die hebben ook een bridge club, die hebben ook een...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 In plaats Spijkers in met dwanen. koppen slaan. Ja, zeker. Ja, en, en ook dat, hè, afgezien van het inkomen van App, had App altijd een sociale functie. Bijna een soos. Duurlijk. Er was altijd wat te Duurlijk. eten. Mensen bleven ja. na het bridge ja. Bleven ja. Ze ja. wat eten, wat drinken. Ja. En het was een soort soos. Ja. En het is bijna niet meer... Ja, het is, het is in mindere mate. maar Veel mindere mate. Zo. Aansluitend in de bridge heeft hij altijd voor de mensen die willen blijven... heeft hij altijd de maaltijd klaar. Ja. Altijd ja. gezellig wordt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 Na de 24e maart spreken we hier graag nog een keer. Ja. Kijken hoe het afgelopen ja. is. Tot dan. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Goed, uh, wij gaan uh, daar. Is er nog tijd voor de Ja, we hebben nog wel een paar. Ja, net, aan. net aan? We hebben nog wel het mag van de regisseur. Waar beginnen we, dan?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 Kasper uh, Juransson voor uh, zijn regie en techniek. Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en Gerry Rutte voor. Uh, Gerry, niet alleen voor de redactie, maar ook nog op mede-presentator. Ja. En koffie werd geschonken door Yvonne Roosendal. Wij. Uh, Jij ja, ook gaan bedankt, uh, Don. Ja, ja. Weer ja. voor deze uitzending. Maar we gaan door we gaan met door. We gaan Wij door. zullen doorgaan. We zullen We zullen door als niemand meer verwacht dat we weer door in een sprakeloze nacht.